Uur. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De juweliersvrouw uit Deurne, die in maart vorig jaar twee overvallers doodschoot... wordt definitief niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Het openbaar ministerie had al besloten dat de vrouw niet voor de rechter hoefde te komen. Volgens het OM handelde ze uit noodweer. De nabestaanden van de overvallers legden zich daar niet bij neer en begonnen een procedure. Tegen de uitspraak van het gerechtshof is geen beroep mogelijk... De Franse politie heeft een bende mensensmokkelaars opgerold... die zeker honderd overtochten naar Groot-Brittannië zou hebben geregeld. Zes mannen zitten vast, het zijn vooral Albanese. De bende was vooral actief rond Calais en kocht vrachtwagenchauffeurs om. Minister Kamp wil minder afhankelijk worden van gas uit Groningen en Rusland... en wil daarom aardgas uit de Noordzee halen. Uit onderzoek blijkt dat er nog 118 miljard kub gas onder de Noordzee zit... en waarschijnlijk nog meer in de gasvelden die nog niet zijn ontdekt... Minister Kamp gaat onderzoeken hoe hij de gasbedrijven als de NAM kan overhalen het werk te verplaatsen. In Syrië hebben de rebellen en het regeringsleger in twee regio's een wapenstilstand afgesproken. Dat zegt de Sjiitische Hezbollah-beweging. Die vecht samen met het bewind van president Assad tegen de Soenitische rebellen. Volgens Hezbollah is het bestand vanochtend ingegaan en duurt het 48 uur. De Chinese munt, de yuan, is opnieuw minder waard geworden. De centrale bank voerde een waardevermindering door van 1,6 procent. Gisteren was het al 2 procent. Mogelijk wil de centrale bank de export weer aanjagen. Want als de munt minder waard is, worden Chinese producten goedkoper... en dus interessanter voor het buitenland. Dan nog het weer. Af en toe wolkenvelden, het blijft wel droog. In de loop van de dag meer zon en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen eerst geregeld zon en het wordt warm, 26 tot 30 graden. Later op de dag wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was DFM, DK. verkeersupdate. Konditionbakker verkeersupdate. van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 you got everything's eyes want to dip get a new spot yeah, yeah. don't worry don't worry uh. night never ends no hurry no hurry Don't jumping, jumping. Love me, love them, stay to me heart uh. Make me feel good when we are walk uh. Nobody leave me, girl, nobody part Because uh. the sweetness just a get started uh. Sweetness, nobody for the girl, they're my dresser All the man, they're my impressed Nice, no for the girl, them my waver All the man, they're my friend, I'm clear uh. Sweetness, no for the girl, they're my dresser uh. op tv hem Text TV op kanaal 45 ]ancwww. Me van Zandvoort.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 Su quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa, regala mio sorriso io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì rosa, perché so come sono infatti chiedo perdono su quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa, regala mio sorriso rosa, io ti porgo una rosa, su questa amicizia nuova pace sì rosa. perdono qui l'inferno no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 Che fate il fatto io però chiedo regala il sorriso lo ti porculare su questa amicizia nuova pace perché so come sono infatti chiedo ja, nuova pace sì perché so come sono ze zijn en dat vraag ik je. ja, fatto io però chiedo ik vraag sorriso io ti porgo una su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono FM voor. Like me, my Parais, gewoon me business. Ik zie de meest mooie Française, op de boer hoge en ik weet niet wat ik zeg ik zeg bonjour mon amour, moi tu es très belle en zei je suis Nederlanders oh je parle un petit peu en ik zeg Ik zag eens lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zijde, mijne, zijn. Ze leken mix van dat, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei.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 Tot maman est chiante, c'est ZFM, via peur d'être mamie? trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi tout rouge? Reviens Et qu'est-ce que de macaques, donnez via le au 104.5.